10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Steeds vaker wordt drugsafval in het bos gedumpt, vooral in Noord-Brabant. Vatenvol chemicaliën kunnen volgens staatsbosbeheer... grotere ecologische schade veroorzaken, vooral in waterwindgebieden. In 2011 werden 60 dumpingen geteld, vorig jaar waren het er al 90.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 Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Geduld van de VEB met Imtech is op. We proberen nog altijd contact te krijgen met Liliana Bloemen in Zuid-Soedan. 75-jarige advocaat mag inderdaad nu eindelijk worden beëdigd. De Nederlandse game-industrie groeit ondanks de crisis. Het is een verzamelpand voor gamebedrijven. Die op allerlei manieren met games bezig zijn. Van het bouwen van games tot en met uh, audio, muziek en zelfs een uh, vakblad over game development in Nederland. En het ochtendhumeur van Hans Beum het is uh, bijna 5 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. De Vereniging van Effectenbezitters, dames en heren, raakt steeds meer gefrustreerd door Imtech en heeft het bedrijf inmiddels een deadline gesteld. De VEB heeft het bedrijf namelijk tientallen vragen gesteld over het debacle met een pretpark in Polen, waardoor Imtech 100 miljoen euro moest afboeken. Alleen, de antwoorden komen niet. Jan Maarten Slachter, directeur van de VEB. Goedemorgen. Goedemorgen. Wanneer is die deadline afgelopen? Uh, die is op 1 maart afgelopen, komende, komende vrijdag. En hebt u dan wel de antwoorden? Dat hoop ik wel, want uh, het is fatsoenlijk als je iemand je vragen stelt in twee brieven... om daar ook uh, binnen redelijke termijn op te antwoorden. En zo niet? Zo niet. Dan hebben wij in de brief geschreven... dan uh, bekijken wij onze juridische mogelijkheden. En, uh, dan, uh, nou ja, maar ik neem eigenlijk aan dat het helemaal niet nodig is. Want uh, het is toch wel vrij helder dat wij uh, IMTECH willen helpen met hun communicatie... Uh, uh, door ze vragen te stellen. Maar dat, dat onderstel natuurlijk ook wel antwoorden. Ja, wat wilt u weten van IMTECH? Nou, er is uh, van alles misgegaan in, uh, in Polen. Uh, steekpenningen? Daar, uh, mogelijk ook steekpenningen inderdaad. Daar, daar willen we precies van weten wat er nou, uh, wat er nou precies is gebeurd. Wie wat uh, wist op welk moment. Dat is altijd belangrijk. Uh, zijn de interne, interne controlesystemen ook in andere delen van de uh, organisatie op orde? Waarom moest de uh, CFO opeens weg een jaar voor zijn, uh, voor zijn aange aangekondigde vertrek? Uh, wat zit daar allemaal achter? Nou, een hele rit vragen. Uh, uh, die moet worden, worden beantwoord. Ja. En als ze dat nou niet doen... dan zegt u, dan stappen we naar de rechter... Nou ja, wat, wat een belangrijk uitgangspunt is dat eh, beleggers moeten kunnen vertrouwen op de cijfers die een eh, bedrijf naar buiten brengt. Ja. Nou, eh, Imtech heeft al gezegd dat de halfjaarscijfers van het afgelopen jaar eh, niet, eh, niet klopten. Die moeten worden, worden aangepast. Ja. Eh, dat is een persoonlijke aansprakelijkheid van, eh, van de betrokken bestuurders. Daar hebben ze ook op gewezen in die brief. En dat moet dus verdomd serieus worden, eh, worden genomen. Nou, maar overweegt u ze dan voor de rechter te slepen, met andere woorden aangifte te doen en ze dan door justitie te laten vervolgen? Nou, ja, dat is een strafrechtelijke benadering. Ja. Eh, daar... dat was dat is mijn vraag. Ja, dat is, dat is niet, de eerste, niet de eerste plek waar we naar kijken. Uh, waar we naar kijken is de bepaling in het burgerlijk wetboek. Dat is een civielrechtelijke aansprakelijkheid. Ja. Uh, voor het misleiden van, uh, van beleggers met verkeerde, met verkeerde cijfers. En dan ja. komt u dus met een schadeclaim aan het toenmalige management? Uh, dat, dat, is een, dat is een mogelijkheid. We willen, ze, we willen dat ze zich bewust zijn van het feit dat je. Uh, uh, dat je persoonlijke aansprakelijkheid hebt voor die cijfers. Ja. Uh, en een manier om daar op een goede manier mee om te gaan... is nu uh, snel antwoord te geven op onze vragen. Ja. Nou is er 100 miljoen euro afgeboekt bij Imtech vanwege de problemen in Polen. Al dan niet met steekpenning, want dat moet allemaal nog worden bewezen. Denkt u dat het bij dat verlies blijft of dat er nog meer ellende aankomt? Nou ja, dat is natuurlijk de achtergrond ook van, van onze, onze bezorgdheid. Uh, wij willen graag weten dat, dat het hierbij blijft. Dat Imtech de zaken nu onder controle heeft. Dat ook in andere onderdelen van het bedrijf de touwtjes worden aangetrokken. Uh, dat, is, dat is echt de achtergrond van, uh, van, van onze brieven. We willen gewoon weten uh, dat, de zaken, uh, dat de zaken onder controle zijn. Ja. Goed, dan is het vandaag sowieso een belangrijke dag hè, voor beleggers. Want om vier uur vanmiddag publiceert de Raad van State de uitspraak over de nationalisatie van SNS. Wat verwacht u eigenlijk? Ik verwacht dat uh, die uitspraak, dat, die, dat het besluit uh, van Dijsselbloem zoals hij is genomen over de nationalisatie van sns Reaal, niet uh, in, in stand blijft uh, in de vorm waarin hij is genomen. Ik denk dat, die, dat, die, dat de Raad van State daarop daar, daar gaat aanpassen. Met andere woorden, de minister wordt teruggefloten? Ja. En dan? Nou ja, dan, dan krijgen we een nieuwe situatie. Dat hangt natuurlijk erg af van het, van het besluit. Maar het besluit zoals het is genomen kan volgens mij niet blijven staan. Maar wat zou er dan moeten veranderen wat u betreft? Nou, wat bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel is van, uh, van het besluit, dat is de onteigening van de schadevergoedingsrechten ja. van, uh, van de, uh, aandeelhouders en uh, afgestelde obligatiehouders. Nou, dat blijft volgens mij niet overeind. Uh, en het is denkbaar uh, dat uh, de Raad van State een tussenuitspraak tussen doet en eerst onderzoek laat doen naar die verschillende... Uh, ...omroemend goed waarderingsrapporten die, uh, die, die zijn gemaakt. Er zijn twee rapporten gemaakt. Ja. Eén namens SNS, één namens de minister. Ja. Die wijken nogal af. Ja. Uh, en die hebben ervoor gezorgd dat, uh, dat de minister heeft moeten ingrijpen. Nou, uh, daar moet denk ik meer, uh, meer onderzoek naar worden gedaan. Het ja. best mogelijke Raad van State dat ook zal, uh, zal besluiten. Maar goed, nou heeft de minister snel ingegrepen... ...waardoor de rust weer enigszins is teruggekeerd op de financiële markten. Dan gaat u weer voor onrust zorgen. Wij zorgen niet voor voor, voor, onder, voor nou ja, raad van wij staat in het, dit geval. Wij, wij, maar... treden, wij treden op namens, eh, namens beleggers die alles eh, kwijt zijn geraakt. Eh, en die een, een juridische procedure. Eh, die een juridische waarborg hebben in de interventiewet. Eh, die, wij nu, die wij nu gebruiken. Dat gaat keurig volgens de regels. Maar goed, als die achtergestelde obligatiehouders ook hun geld willen. dan gaat het alleen nog meer geld kosten, toch? Ja, maar dat bedoelt. Dat is, dan de, dat is dan de consequentie van, eh, van, van de uitspraak. Eh, nogmaals, we kennen die uitspraak nog niet. Eh, de interventiewet biedt een juridische procedure als waarborg... Ja. Eh, voor het in, tegen het ingrijpen van de minister. En dat is, dat is wat we gebruiken. Goed. U verwacht dus dat de Raad van State... Uh, vanmiddag om vier uur de minister van Financiën terugfluit. En verder wilt u uh, openheid van zaken en de ramen open bij IMTECH. En snel ook. Vrijdag is de deadline. Zo is dat. Jan Maarten Slachtoffer, directeur van de VEB. Ik dank u wel. Ja,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 Ja, de Nederlandse game-industrie blinkt uit in het maken van games voor iedereen. Want de gamer, zoals u die voor zich ziet, die bestaat al lang niet meer. Verslag van Jet Mok. Um, ja, een gamer is ja. hier en daar een jeugdpijsje. Nou, die ziet eruit als iemand die... Uh... Langhaarige, krullenbol. Bleek is. Die gewoon uh, uren achter het scherm staat. Ja, oké, okay, misschien een beetje te dik. Nooit buiten komt. Zijn kamer die is donker. Bij zijn moeder woont. Pizza boksen boxen in zijn kamer even liggen. En uh, controle, een fles cola. En dat hij de hele nacht aan het uh, gamen is. Fast forward naar 2013. De game-industrie groeit en bloeit en de gemiddelde gamer? Daar is onderzoeker Monique Rozo. Duidelijk over. De Nederlandse gamer bestaat eigenlijk niet meer. Vroeger was dat uh, zeg maar de, de spreekwoordelijke puisterige puber. die op zijn zolderkamertje uh, aan zijn console zat. Tegenwoordig is dat, uh, kan iedereen dat zijn. Uh, jij bij wijze van spreken, als je, uh, als je even je hoofd uh, leeg wil maken. Uh, dan ga je eventjes Angry Birds uh, spelen. Uh, iemand die op de bus staat te wachten, die is met Wordfeud bezig. Iedereen is tegenwoordig wel iets met games aan het doen. Ik ben 6,5 jaar. en ik heet Quintin Elias. Wat is je aller, aller, aller favoriete game? Mario Kart. En wat gaan we nu spelen? Mario Kart. Ja, hou. Joujou. Ik ben Superman. Vertel eens, waarom is dit spelletje nou zo leuk? Omdat je kan racen en ook je kan gevaarlijke kunstjes doen. En je kan, ook, je kan ook op grappige plekken reizen. Bijvoorbeeld, nu ga ik in een winkelcentrum reizen. Maar dat zou je in het echt nooit kunnen doen. Daarom vind ik het zo leuk. Ondanks de crisis, die bijna alle delen van de Nederlandse samenleving hard raakt... doet de game-industrie het uitzonderlijk goed. Dat blijkt uit een groot onderzoek van Taskforce Innovatie Utrecht. Onderzoeker Monique Rozo. Met de Nederlandse gamesindustrie gaat het echt goed. Het, uh, hij groeit als kool uh, en hij groeit ook tegen de klippen op, tegen de crisis in. In 2000 waren er rond de 20 gamebedrijven. Nu zijn dat er ruim 330. Van gamemakers tot conceptontwikkelaars en gamemuzikanten. De Nederlandse gamesindustrie die telt zo'n 3000 uh, werknemers, uh, verdeeld over uh, uh, bijna 350 bedrijven. Dus dat zijn bedrijven ook soms van een behoorlijke omvang. Het is niet zo dat het alleen maar zzp'ers zijn die achter prachtige games zitten te ontwikkelen. Um, ze draaien met z'n allen een uh, omzet van uh, uh, zo'n... 250, uh, uh, 225 miljoen euro. En uh, in, in aantal, uitgedrukt in aantallen werknemers, uh, zitten ze dus in de buurt van, zijn ze iets groter dan de muziekindustrie. En uh, dat is dan de Nederlandse gameindustrie. Hoe zit het internationaal? Hoe groot is de omzet internationaal bijvoorbeeld in de gameindustrie? Uh, internationaal, de gamesindustrie, uh, dan praten we over een omzet van uh, 45 miljard euro. Maar 45 miljard euro, dat, dat is toch wel iets meer dan, dan inderdaad een spelletje wat je eventjes. Uh... Nou ja, even je broekzak steekt. Dat is serious business. Ik sta hier voor het oude ABN AMRO gebouw op het Neude in Utrecht. En in dit gebouw is misschien wel de grootste verzameling van Nederlandse gamebedrijven in heel Nederland. Ik ben Jan-Pieter van 70 en ik ben hier de development director bij de Dutch Game Garden in Utrecht. En uh, ja, dit is een verzamelpand voor gamebedrijven op allerlei manieren met games bezig zijn. Van het bouwen van games tot en met uh, audio, muziek... en zelfs een uh, vakblad over game development in Nederland. We hebben een programma voor de starters. En uh, de starters hier zijn voornamelijk schoolverlaters. Dus we moeten ze zowel op ondernemerschap bijscholen... als ook een beetje op gewoon, ja, hoe pak je dingen aan. Uh, een stukje volwassenwording zit er ook bij. Oké, okay, laten we eventjes het, uh, het gebouw doorlopen. Um, even wat bedrijfjes langslopen. We zitten nu op de begaande grond. We gaan naar de tweede, geloof ik, hè? We zitten op de tweede verdieping. Een groot, groot gat in het midden kan je naar boven en naar beneden kijken. Uh, nou, vertel maar welke bedrijfjes zitten er op deze verdieping? Nou, hier zit sowieso een van de eerste die bij ons kwam. Dat was uh, Ronimo Games. En uh, die zijn in 2008 ook uh, bij ons eerste uh, pand uh, terechtgekomen. Ze zijn ook meteen in het incubationprogramma gekomen. En zijn eigenlijk uh, ja, een van onze eerste, uh, eerste ronden. En zijn... Een van jullie succesprojecten. Ja, ja. En, en hier, wat zit hier? Hier zit dus een start-up die vorig jaar begonnen uit de Universiteit Utrecht. En die zijn nu in, nou, bijna een jaar bezig keihard te werken aan een eerste game. Dus... Lopen we even door naar een, een volgend bedrijf. We komen nu echt in een gekrochte van het pand terecht. Ik <laughs> moet even om de paal heen om, ook het, om, het, om het binnen te komen. Ja, dit bedrijf hier is Flambeer. Het zijn uh, eigenlijk uh, twee uh, heren die van de HKU komen en samen een gametijf zijn begonnen. En ze doen het supergoed. En van de Dutch Game Garden in Utrecht gaan we nog even terug naar gamer Quintus dienstra van 6,5 jaar. Want inmiddels is hij aan het einde van zijn Ow. level beland en we gaan eens even kijken hoe hij het doet. Ik ben eerste. Ja! Yeah! Morgen in Serious Games, Serious Business... zoomen we in op de successen van de Nederlandse game-industrie. Eigenlijk is het een soort van twister op de iPad. Daar komt het op neer, maar dan met je vingers. En het moet echt het gevoel hebben van intiem en zweterig... en misschien ook een beetje seks. Dat dus morgen bij Jetmok. Tot die tijd zijn vragen en opmerkingen welkom... via ja, goedemorgennederland.kro.nl .no. Straks een 75-jarige advocaat mag eindelijk worden beëdigd. Eerst nu het hier is Hans Beum. In 2015 wil men in Rotterdam, het gebied achter het stadhuis... aan de statige Koolsingel, een nieuwe bestemming geven. Met winkels, horeca, kantoren en woningen. Het complex gaat heten Het Timmerhuis. En is een ontwerp van de architect Rem Koolhaas. Ik ken die plek. Daar liggen vele voetstappen uit mijn jeugd. Het is een buurt met kleine cafeetjes. Een beetje donkere buurt, maar dat komt door dat grote, hoge stadhuis. Om iets nieuws te bouwen, moet je eerst het oude weghalen. En bij die werkzaamheden vond men een schat. Diep in de grond, in een hele oude schoen... zaten 477 munten uit de 15e en 16e eeuw. De oudste munt is uit 1472. Niet alleen Nederlandse munten, ook Spaanse en Engelse. Archeologen van het gemeentelijk bureau oud Onderzoek... gaven al snel interessante informatie. De schoen zou hoogstwaarschijnlijk rond 1592 verstopt zijn... en dan zitten we dus in de Tachtigjarige Oorlog. Van 1568 tot 1648. Maar ja, in 1592 wist men niet dat er nog zo'n 50 jaar ellende zou komen... dus verborg men zijn kapitaal in afwachting van betere tijden. De geschiedenis herhaalt zich. Wat doen wij nu... Met ons geld in deze crisis, waarvan we ook niet weten hoe lang die nog duurt. Naar de bank brengen, dan krijg je vaak een rente... die lager is dan de jaarlijkse inflatie van ongeveer 2%. Aandelen kopen, zullen we het daar even niet over hebben. In stenen gaan, je geld in een huis steken. De huizenprijzen zijn ten opzichte van vijf jaar geleden met 20% gedaald... volgens het Centraal Bureau voor Statistieken. En die daling gaat nog even door. Maar wat dan? Wat is een oplossing... Officieel bewaren? Dan eet de belasting het op. Rond het jaar 1600 gebruikte men munten uit binnen- en buitenland door elkaar heen. De waarde hing namelijk af van het gewicht en dus het percentage zilver dat erin zat. Waarom zouden wij dan niet een broodje goud of zilver kopen en verstoppen? Bijvoorbeeld diep onder de grond. En als dan? In het jaar 2525 bij opgravingen. Om een bouwterrein vrij te maken voor huisvesting van weer een kolonie buitenaardsen? Die broodjes herontdekt worden? Dan komt die financiële wereldcrisis, die begon in 2008, weer even in het nieuws. Hans Beum, morgen het ochtendhumeur van Mart Smet.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 De ver van Lily Ellen. Het is zeven minuten voor half elf U Luistert naar de Caro op Radio 1. Hij heeft anderhalf jaar moeten strijden tegen de orde van advocaten. Maar nu heeft hij het dan toch voor elkaar. Hans van Eck wordt op 22 maart aanstaande beëdigd als advocaat. Opmerkelijk detail: hij is 75. Meneer van Eck, goedemorgen. Goedemorgen. Hebt u geen geraniums? Uh, nee, gelukkig niet. <laughs> nee, dossiers. Ja, dat is fijn. Uh, even, waarom hebt u anderhalf jaar moeten knokken... om überhaupt te, worden mogen, beëndigd, te, te mogen worden beëdigd als advocaat? Ja, daar zit die leeftijd die u net noemde, zit daartussen. En dat, dat was het grootste probleem. Uh, men vond dat uh, iemand van 75, en toen ik begon was ik nog 74... dat hij uh, ja, beter dit, uh, dit niet kon gaan doen... De leeftijd speelde, speelde inderdaad eigenlijk toch een heel groot probleem. En daar zat een ander probleem bij. Uh, je kunt, uh, als je advocaat wordt, dan sta je enige tijd onder leiding van een, van een uh, ervaren advocaat. Yeah. En meestal doe je dat op het kantoor van die advocaat. Yeah. En dan praat, dat heet dan een wederpatroonaat. Maar je kunt ook, zijn er omstandigheden denkbaar, en die zouden bij mij van toepassing moeten zijn... dat je dat vanuit je eigen kantoor doet, gewoon thuis... Of op een andere locatie, maar in ieder geval niet op het kantoor van de patroon. En dat heet een buitenpatroonaat. en daar is de orde van advocaten niet erg enthousiast over. En als je dan de combinatie hebt van N75 en een buitenpatroonaat, dan, uh, ja, dan uh, wordt dat niet met gejuich ontvangen. Dus stapte u naar de rechter? Nou, dat is niet de rechter. Uh, de, de, de orde van Advocaten heeft een raad van toezicht in Den Bosch en die wijst je af. Ja. En die hebben een hoger orgaan en dat heet de Algemene Raad en daar ga je in beroep. Ja. En dat heb ik twee keer gedaan. Ja. En tussendoor is het ook nog een keer beoordeeld door het college voor de rechten van de mens. Want die kijken dus of er sprake is van leeftijdsdiscriminatie. Was dat het doorslaggevende argument waarom u hebt gewonnen? Uh, nou, dat heeft wel meegeteld. Ja. Dus iemand van 75 moet gewoon, oud of niet, toch gewoon advocaat kunnen worden. Ja, nou. de, de advocatenwet geeft geen leeftijdsgrens. Juist. Nou, even en... voor de duidelijkheid. U was geen arts of u was ook geen administrateur. U was in een vorig leven ook nog rechter. Dus met andere woorden, u kent het recht wel van binnen en buiten. Nou, ik, uh, ik was rechterplaatsvervanger. Nee. Dus ik, ik ben van oorsprong ingenieur en vanuit die techniek in het recht terecht gekomen. En uh, daar raakte ik wat door gefascineerd. Dus ik ben wat later nog een keer rechter gaan studeren. En uh, toen werd ik rechterplaatsvervanger. En dat wil niet zeggen dat je dan de hele dag rechter bent. Maar dan word je ingeschakeld voor, voor zaken waar jij uh, een inbreng in kunt hebben. Ja. En uh, dat heb ik dus een jaar of negen, tien ongeveer gedaan. Juist. Met andere woorden, dan heb je wel enig verstand van uh, het rechtboek van strafrecht, het rechtboek van, het civielrechtboek, neem ik aan, dus al die dingen. Ja, nou strafrecht niet, maar civiel recht wel. Is dat ook waar u zich op gaat toeleggen als advocaat? Dat wil ik eigenlijk doen, ja. ja. Mijn, mijn ervaring die zit voor het grootste gedeelte voordat ik rechter werd in de, in de arbitrage. Ja. Dus dat is eigenlijk rechtspraak door deskundigen waar het over, over technische aangelegenheden gaat. Ja. En die ervaring die heb ik dus ook meegenomen in de rechtbank uh, als, als rechter. En ja, de, daar zit een opeenstapeling van, van twee goedanigheden. Het feit dat je een technische en een juridische kennis hebt. Ja. En uh, dat kan heel goed van pas komen als je in een conflict aan een rechter of aan een arbiter moet uitleggen waar het over gaat. Ja. Nou had u het net over dat buitenpatronaat. Uh, ja. Met andere woorden u mag u dan uw, uw eigen kantoor vanuit huis beginnen en niet onder de vleugels van een patroon. Nou wel maar niet onder, laat ik zeggen, iets, iets ja, laat ik zeggen, net buiten de vleugels. Ja, nee, goed, dat begrijp ik. Maar wel onder toezicht, maar niet op het kantoor van een patroon. Ja. Dat duurt drie jaar, hè, geloof ik, voor een beginnend advocaat. Normaal gesproken drie jaar op fulltime basis. En uh, ik wilde het beperken tot uh, 32 uur. En dan, ja, dan wordt het naar raad toe verlengd. Maar dat betekent dat u 78 bent als u straks zelfstandig advocaat bent. Dat zou kunnen, ja. ja, ja. Maar misschien word ik wel 100 en dan kan ik nog heel lang vooruit... Maar, maar u hebt geen, geen vakantieplannen, u wilt het niet eens wat rustiger aan doen in het leven? Geen gezellige vrouw thuis? Uh, ik heb een heel gezellige vrouw thuis en wij gaan ook best regelmatig op vakantie. Maar het een sluit het ander niet uit natuurlijk. Ik nee. wil iemand die gewoon werkt, die gaat ook op vakantie. En uh, toen ik begon te werken kreeg je geloof ik 15 vakantiedagen per jaar. Maar tegenwoordig zijn er voor iedereen al minstens 25. Ja. En als je wat ouder bent, krijg je iets meer. Dus vandaar dat ik naar die 32 uur ga. Er blijft meer dan voldoende ruimte voor vrije tijd over. Ik gun het u vanuit, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Hebt u trouwens ja. al klanten? Uh, ja, er zijn. Ja, die had ik sowieso al. Maar uh, met, uh, ja, het heeft wat aandacht gekregen in de pers en uh, ook in de media. Maar dat, dat uh, hoef ik u niet te vertellen. En uh, dat, dat leidt er toch toe dat er inderdaad mensen op je afkomen... die anders misschien niet gekomen waren. Wanneer is uw eerste zaak eigenlijk? Wat zegt u? Wanneer is uw eerste zaak? Uh, ja, de, de eerste zaak, daar, daar heb ik me eigenlijk al van terug moeten trekken... omdat er toevallig, was dat heet, een conflicterend belang uh, ontstaat. <laughs> maar, <laughs> u, ben, u bent nog <laughs> geen blauwe malig advocaat of er is al een tegenstrijdig belang? Ja, precies. Ja, ja, ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Hè? Dus, uh, maar ja, wanneer de eerste is een zaak hoeft niet per se voor de... Uh, voor Nee, maar het is natuurlijk, als je advocaat uh, bent geworden... dan wil je toch een keer in die toga met dat befje voor, wil je gaan pleiten, ja. toch? Ja, nou, de toga is inderdaad al klaar. Dus wat dat betreft ben ik helemaal gereed. En wanneer mag hij aan en wanneer gaat u dan pleiten? Uh, nou, hij mag aan op 22 maart. Maar dat is geen pleitoefening, dat is dan, dus een, uh, dat is dan de bediging. Ja. En ja, wanneer ik ga pleiten, dat, dat, dat weet ik op dit moment niet. Daar, daar moet een uh, niet iedere zaak uh, wordt afgewikkeld met een, met een pleidooi... Uh, dus uh, dat, dat, kan ik, dat kan ik niet zeggen op dit moment. Juist. Dus alle ouderen die denken, je komt niet meer aan de bak. Begin gewoon voor jezelf en word advocaat. Uh, nou, dan moet je wel uh, rekenen dat je toch een tijdje moet vechten. Maar ja. misschien dat ik oh, ja. jurisprudentie gevormd heb. Ik, dat lijkt me dan zo. Ja, ja. Goed, ik wens u succes. 22 maart wordt u dus beëdigd. En ja. Uh, nou ja, dan is het wachten op het eerste pleidooi. Oké. Okay. Hans van Eck, Fijne ja, dag. dag. Met al uw cliënten. Einde van deze uitzending, dames en heren. Het is bijna half elf. Meer informatie vindt u op kro.nl. Snel nu naar de bus van lijn 1. En aan boord van die bus is Jeroen Wielaert. Ja, in het, op het Oosterdok in Amsterdam. Uh, bij de haven, bij de Nemo. Amsterdam natuurlijk een van de 27 Europese hoofdsteden. En in de bus heb ik de gasten Europarlementariër Thijs Berman en Ewald Engelen. Mede-initiatiefnemer van het Forum, want de Europese burgers zijn bezorgd. Dat mag in het nieuws bij Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Artsen moeten bij patiënten met hartklachten vaker opereren in plaats van dotteren. De kans op overlijden na een dotterbehandeling is voor patiënten met een ernstige afwijking aan de kransslagader tweemaal zo groot als na een hartoperatie, lijkt uit onderzoek van onder meer het Erasmus MC in Rotterdam. Philips schrapt de term electronics uit zijn naam. Het bedrijf heet voortaan Koninklijke Philips. Bij de presentatie van de jaarcijfers deze maand... kondigde Philips al de verkoop aan van Lifestyle Entertainment... waarbij het zich volledig terugtrekt uit de consumentenelektronica. PostNL reorganiseert minder stevig dan verwacht. Er blijven meer sorteercentra open dan eerder werd gedacht. En er blijven meer postbodes in dienst. In plaats van 2800 verliezen nu 450 tot 650 postbodes hun baan. En de Russische president Poetin heeft zijn handtekening gezet...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 Europa, ik kom er graag en ik ben ook heel graag Europeaan... samen met al die andere Europeanen. Europa is ook een idee, een vreedzame eenheid van samenlevingen... die toch traditioneel heel erg verschillen. De enige echte overeenkomst is een munt, de euro. Maar het publiek draagvlak neemt af, zegt Frans Timmermans. Euro-president Van Rompuy gaat te snel, zegt Van Rompuy. Ik ben geen kleine dictator. Het tempo wordt bepaald door de regeringsleiders. Thijs Berman, gaat er eigenlijk iets goed in Europa? Europa heeft net de Nobelprijs gekregen... omdat het al zo lang vrede is tussen zoveel landen... die zoveel oorlog hebben gemaakt in de 20 ste eeuw. Dat is in ieder geval iets wat goed gaat. Voor de rest vind ik dat die zware meerderheid van conservatief-liberale leiders... fout op fout stapelen. En daarmee gaat veel, veel verkeerd. Heeft Frans Timmermans dan gelijk? In, nee, want... in de ogen van Thijs Berman, Europarlementariër? Ik vind dat minister Timmermans zich een beetje vergalopeerd heeft... in die uitzending van Buitenhof vorige week. Het is niet zo dat er een klein zelf clubje... Hart zelf te hard op het gas getrapt. Ja, het is niet zo dat er een klein clubje Brusselse technocraten... allerlei complotten uitdenkt. Dat wordt wel gedacht in Nederland, maar zo is het niet. Het zijn de regeringsleiders die daar zelf bij zijn. Dat zegt Van Rompuy ook, hè? En zij nemen die besluiten. Dan kun je dat vervolgens aan Brussel gaan wijten, maar dat is een vergissing. Daar moeten we mee ophouden. En het is een, je moet het politiek maken. Het is niet een Brussels probleem, het is een politiek probleem. Het is een proble probleem van conservatieve, liberale leiders... die geen andere manier hebben om uit die crisis te komen... dan door eindeloos te bezuinigen en ons verder de recessie in te duwen. Hey, en dat, dat helpt Engel. niet. Wat Engelen, zijn dat dus die mensen waar het Burgerforum zich zo ongelooflijk druk over maakt? Nou, het Burgerforum maakt zich ontzettend zorgen over datzelfde beleid. wat uh, de heer Berman nou net bekritiseerde. Wat we zien is Terecht. dat. Uh, ja, nou, ik ben heel blij dat ik dat hoor. Dus we gaan het niet met een beetje. Ja, nou, ja kennelijk. Klaar, kennelijk kijk, mijn grote. Mijn grote, Mijn beef is uh, niet de Europese Unie. Er zijn heel veel op- en aanmerkingen die je bij de Europese Unie kunt maken. Bijvoorbeeld uh, is het niet te veel uh, gericht uh, op de belangen van het grootbedrijf... om maar een dwarsstraat te noemen. Spreekt het burgers niet te veel aan als consument in plaats van als burgers? Maar daar gaan we het niet over hebben. Dat is een heel ander dossier. Het dossier wat op dit moment voor ligt... dat is het crisisbestrijdingsbeleid van de eurocrisis. En dat beleid is in mijn ogen volkomen verkeerd. En dat is verkeerd vragen... om twee redenen. We gaan er zo economisch terug... verkeerd en politiek verkeerd. Economisch verkeerd en politiek verkeerd. Maar... Ja. Volgens het volk is er nog veel meer verkeer. Daarom vragen wij maar ook moet, u. Wij, nee, ik moet even naar de mensen toe. We vragen ook u. Gelooft u nog in Europa? Of is het ver van u verwijderd geraakt? U kunt erover bellen naar 0800 1121. 0800 1121 over het geloof in Europa. Hashtag lijn1radio1. En mailen naar lijn1apenstaatje ntr.nl. De Beatles, met een liedje wat destijds helemaal geen politieke lading heeft... die wij er nu wel even aan geven. Uh, Europa. Ik hoorde gisteren op een forum in Utrecht uh, iemand spreken over... dat het eigenlijk alleen maar bezig is met labmiddelen en noodbeleid. En uh, Anderen zeggen dat het alleen maar gaat over koeien en asfalt. Ewald Engelen, ook financieel geograaf. Uh, laten we dat in de ge geografische sfeer blijven. Wat voor een landschap ziet u dan voor zich? Um, nu, op dit moment, uh, straks over twintig jaar, wat is, uh, wat, waar, waar, waar nu. doe je... Nu? Hoe ziet dat zie... landschap eruit? Nou, wat, wat, wat heel duidelijk is, is dat um, we te maken hebben met aan de ene kant uh, diep historisch gewortelde politieke en sociale en ook economische culturen die sterk van elkaar verschillen in Europa. Tegelijkertijd uh, is ook de afgelopen 20, 30 jaar er een uh, enorm proces van internationalisering uh, heeft zich voorgedaan. Dat heeft ertoe geleid dat bijvoorbeeld een bedrijf als Volkswagen, dat verspreidt uh, zijn hele productieketen over dat hele Europese areaal waarbij Nederland de belangrijke rol heeft. Uh, heeft als belastingparadijs, ook voor Volkswagen... waar je natuurlijk allerlei vraagtekens, morele vraagtekens bij moet plaatsen. Niet alleen voor het... Volkswagen, maar ook voor YouTube nee, nee, zei, en de Rolling Stones. Absoluut, maar even Europa blijven, mag je dus niet meer Volkswagen. Zeggen, weet je. Ik weet het. Ik zal dus ook zeggen belastingparadijs en niet paradijs. Want ik mag het niet meer zeggen van Wekers. Maar het punt is dat um, die economische uh, integratie, die heeft niet geleid tot de bijbehorende sociale en politieke veranderingen in uh, de culturen van Europa. Even landen. doorgaan dus op een landschap, daar zitten nogal veel toppen en dalen in. En, en, Absoluut. En kloven. En, en daarom ook dat je eigenlijk moet zeggen, en dat zien we dus in toenemende mate zichtbaar worden... dat de beslissing die begin jaren negentig genomen is door de Europese regeringsleiders... om redenen van politieke opportuniteit, he, de val van de Berlijnse muur... Uh, de integratie van Duitsland, de nieuwe koers. Handel, die dat teweegbracht in landschap Het landschap Europese... herschikt worden. En, en men heeft toen de stap genomen om een munt uh, te introduceren. Ja. En die munt die kan alleen maar functioneren op het moment... dat er een zekere mate van convergentie is... in termen van harde macro-economische indicatoren... dat die allemaal ongeveer hetzelfde zijn. Dat de arbeidsproductiviteit gelijk is... dat de kapitaalproductiviteit gelijk is... maar ook dat dus de economische, sociale culturen min of meer gelijk zijn. En dat laatste en dat eerste... die macro-economische indicatoren en die culturen die zijn niet gelijk, waardoor je dus nu geconfronteerd wordt... En dat wordt. veroorzaakt toch ook heel veel verschillende snelheden? Dat is ook zo. En je kunt, daarom je is dat het wel, onverenigbaar met die munt. Je kunt het, je kunt het die allemaal wel gelijk trekken, maar dat gaat niet. Je gaat het niet gelijk trekken. De illusie dat je dat kunt bewerkstelligen... is een typische maakbaarheidsillusie die thuis hoort in het Franse rationalisme en die geen rekenschap geeft... van de weerbarstige, weerbarstige werkelijkheid. En nu heeft u ook een Fransman aan uw zijde in dat burgerforum. Wat is nou eigenlijk u... u, u die is die Fransman? U, oh, dat, dat werd mij verteld. Goed... U bent, een van de, u bent een van de oprichters. Nee, die is geen, die is oh, sorry, geen Fransman, sorry. nee, dat is gewoon een keurig onderdeel van de Nederlandse elite. Ja. Tuurlijk. Ik maar dat maakt het niet is uit, even... het, is inderdaad, het klinkt inderdaad erg. Maar goed, los van die nationaliteit, wat is, jullie, wat is jullie kernpunt? Ons kernpunt is dat we op dit moment geconfronteerd gaan worden met um, stappen in de richting van een begrotingsunie. Um, die noodzakelijk geacht wordt om de integriteit van de euro te waarborgen... die... Um veelal gaat plaatsvinden via achterkamertjespolitiek... om dat maar in goed Engels te zeggen, politics by stealth. En wij vinden dat dat uh, alleen maar kan plaatsvinden... nadat er een volksraadpleging heeft plaatsgevonden. Omdat dit uiteindelijk raakt aan de kern van de nationale soevereiniteit. Dit gaat om een verregaande overdracht van begrotingsrecht. En dat, uh, dat mag niet zomaar plaatsvinden. Thijs Berman, uh -huh. wat vind jij van dit betoog? Het hele landschap wat hij geschetst heeft en... Uh, de punten van, van het burgerforum? Nou, ik was vorige week een paar dagen in uh, Washington. En in de VS zijn grote verschillen... tussen Californië en Texas, om het wat te noemen... Toch stelt niemand, als er een economische recessie is in de Verenigde Staten, stelt niemand zich de vraag of die dollar eigenlijk wel houdbaar is, terwijl de culturen toch zo verschillend zijn. Men is namelijk al tijden ervan overtuigd dat de Verenigde Staten bestaan en zullen blijven bestaan. En het zou mooi zijn als we als Europeanen daar ook nog eens toe kwamen. Maar dat de, is, dat de, is de, eerste de opmerking. Verenigde Staten zijn een hele andere constructie. Ja, maar met ook grote, grote onderlinge verschillen tussen de staten. Grote, verschillende, grote verschillen. Maar Waar we goed aan zouden doen, is te realiseren... de Europese Unie bestaat en zal blijven bestaan. De euro is ingevoerd met allerlei fouten en allerlei begin. die heeft wat Engelen goed uiteengezet. Het was een politiek besluit om die euro in te voeren. En die zal wel blijven bestaan. Alleen dat vraagt erom dat we elkaar de maat kunnen nemen... met elkaars begrotingen. Onder het motto, nooit meer Griekenland. Onder het motto, Goed, dat moet gebeuren. Is dat nou by stealth? Is dat nou in achterkamertjes? Ik geloof dat het Europese parlement, dat de Tweede Kamer, dat maar nationale parlement. Maar het nou niet over het proces zeggen, nou, no, nou maar laten we het uit. over de inhoud hebben. Dat, dat, dat proces is precies wat jij zegt, Ewald Engelen. Namelijk dat het bij stealth is een achterkamer. Ja, die inhoud is, is. Het even af. Ik maak het even af. Goed, Thijs <laughs> Berman maakt het even af. maak het even af. Dat complotdenken dat zit, dat stoort me zo in de hele opzet van dit burgerinitiatief. Alsof niet de Tweede Kamer uitgebreid elke stap heeft bediscussieerd. Alsof niet het Europees Parlement daarbij is geweest. Er is maar één onderwerp waar ik het wat dat betreft met Ewald Engelen hardgrondig eens ben. En dat is over het begrotingspact. Dat rare pact van 25 Staten van de EU die met elkaar afspreken dat ze nog strenger zullen zijn dan streng. Daar heeft het Europees Parlement geen bal over te zeggen gehad, het nationale parlement eigenlijk ook maar nauwelijks. Dat Eén ik. voordeel heeft het: dat begrotingspact is onuitvoerbaar. Het gaat, ook we, nooit, het gaat ook nooit uitgevoerd worden. En dat is iets waarvan ik denk: nou ja, als het dan onuitvoerbaar is en het, het, het komt er niet van, dan is dat dus op zichzelf ook niet zo'n hele grote ramp. Ik heb me er tegen verzet, dat wel. Wat ook een belangrijke factor is in We Europa. Lijkt mij wat een pak. belangrijke factor is in Europa, dat lijkt mij toch ook uh -huh. de mensen. En ik heb het net over het draagvlak. Je hebt een toenemende hoeveelheid Europeanen die dat toch. Die dat toch maar blijven bedenken. Die toch denken aan, aan complottheorieën. Die, die denken dat. De, die, dat het maar dat kan ik, mag ik mag ver boven hun hoofden zich afspeelt. Ik wil niet weggezet worden dat als dat een complotdenker. Dus ik wil daar graag op reageren. Nee, maar ik spreek u er niet op aan. Ik zeg dat, nee, maar, en, dat, dat het nee, maar, volk maar, zo denkt. De no? mensen nee, denken zo. Maar, maar, maar meneer Berman zette mij net weg als een complotdenker. En ik wil daar graag op reageren. Is dat wel kwalijk. Nee, maar kijk, wat u net aanstipte. En dat is natuurlijk ook wat heel duidelijk naar voren komt in die voorlichting van de Raad van State, die zich ernstig zorgen maakt over het gebrek aan democratische zeggenschap van zowel Europees parlement als nationale parlementen op, diezelfde, op datzelfde begrotingspact. En dat heeft niet alleen maar betrekking op dat begrotingspact als zodanig, dat heeft ook betrekking op het pad naar dat begrotingspact. Als je met uh, Tweede Kamerleden praat, dan constateren zij zelf continu dat zij geconfronteerd worden met voldongen feiten, hm. dat zij uh, geen greep hebben op de staat van de Brusselse besluitvorming dat zij niet weten in welk stadium deze besluitvorming precies is. Het gevoel dus dat Brussel, het gevoel dus dat Brussel alles Nee, maar kwaad. Nou, dat dat het, het proces is intransparant. Zitten, het proces is intransparant. Ja, dat is zeker waar, maar dat komt vooral omdat regeringsleiders bij elkaar zitten en vooral naar huis komen met de mededeling dat ze een overwinning hebben geboekt. Zij, zij leiden aan een groot gebrek aan transparantie. Maar wat veel belangrijker is, is dat zij leiden aan een blindheid in deze economische crisis. Maar dat waarvan is de inhoud denken, van het Waarvan kakt. ze denken dat je die uit zult komen door nog meer te bezuinigen en Lastig door de recessie worden. te verdiepen. Zo is dat. Door de overheid kleiner te maken in plaats van sterker. En dat is een grote fout. Want als je die financiële markten een beetje de baas wilt worden... dan zul je een sterke overheid moeten hebben. En wil je ze de baas worden, dan zal dat wat Engelen toch echt Europees Luister. moeten. Nee, maar en we, niet hebben, anders. we hebben groei nodig. En die groei die komt er niet met dit begrotingspact. Dat, en dat betekent uiteindelijk dat dat hele begrotingspact... in feite op de helling geplaatst moet worden. En dat we moeten gaan nadenken over hoe we landen in staat kunnen stellen... om groei te genereren. En dit begrotingspact is een neoliberaal begrotingspact... Het is geënt op de gedachte dat we dus inderdaad via lasten verzwaren... Um, en het uh, uh, bezuinigen dat we die economie weer gezond kunnen maken. En we zien ook aan de cijfers die afgelopen vrijdag gepresenteerd zijn... precies ja. het tegenovergestelde gebeuren. En dus allemaal... moet er een streep in het zand getrokken worden. En, en ik zie kapot, niemand en niet, die dit doet. En niet de boel kapot, kapot bezuinigen. We hebben een paar luisteraars uh -huh. aan, de, aan de lijn. Uh, meneer Schreuder. Ja, goeiedag. U bent, u bent voor... <laughs> U bent voor Europa? Ik ben, ik ben, nee, ik ben er absoluut op tegen. Het is echt, ik heb er totaal geen vertrouwen in. Een jaar of zestig uh, geleden is er ook een bepaald iemand geweest die een groot Duitse-Europese rijk wilde maken. Nou, nou, nou, nou, nou. En we zitten nu ongeveer op hetzelfde verhaal. Uh, en het ging toen verkeerd en het gaat nu ook verkeerd. Het gaat totaal de verkeerde kant op. Nou, die vergelijking die gaat mank. Maar ik, ik, ik, ik kan uw gevoel uh, begrijpen... Meneer Schreuder, ik hoop voor u dat u te jong bent om de Tweede Wereldoorlog meegemaakt te hebben. Um, er zijn genoeg mensen die die wel hebben meegemaakt... en die zouden deze vergelijking nogal obscene vinden, eerlijk gezegd. Gezien het aantal slachtoffers en de enorme vreedheid van dat al. De Europese Unie is juist opgezet om ons samen te laten werken... op basis van rechten van mensen in plaats van op basis van het vertrappen van rechten. Dat kan wel zo zijn... Maar we, we zitten, toen met het geprobeerd hè, en dat is natuurlijk echt vervoeilijk wat er daar gebeurd is, absoluut. Maar nu, het ene land komt erbij, het andere land komt erbij, er komen steeds meer landen bij die nee. eigenlijk het zout in de pad niet verdienen kunnen. En de landen die uh, de X redelijk op niveau hebben, hè, en eigenlijk op dit moment ook niet meer, die moeten die mensen dan allemaal maar aan het eten gaan houden. Ik vind het drie keer niks. Ja, weet u, Nederland heeft bij elke uitbreiding van de Europese Unie daar altijd vreselijk veel aan verdiend. Als u het nou toch over geld wil hebben. Zo'n land als Nederland, exportland, heeft daaraan verdiend. Maar waar het, waar het in deze discussie om gaat, is het nog wel democratisch genoeg. En eerlijk gezegd vind ik dat daar allerlei haken en ogen aan zitten. Waar ik het wel met Ewald Engel eens ben. Hier is sinds 2008, sinds we de crisis in zijn gegaan, zijn er in hoog tempo hele zware besluiten genomen. En daar is te weinig over gediscussieerd. Daar zijn we heel ver in gegaan. Dat moest, ik sta erachter dat het gebeurt. Maar ik vind de democratische procesgang, vind ik, tekortschieten. Meneer Schreuder, meneer Schreuder, vindt meneer, u dat... dat, meneer meneer vind Schreuder, vind meneer, dat even meneer, meneer, meneer, even meneer, meneer, dat meneer Schreuder, uh, laat mij even dat vragen als het, uh, als, als het kan. Uh, bent u uh, voor een referendum op dit punt? Ja, zeker. Wel degelijk. Wat moet dan de vraag zijn? Wat, wat de vraag moet zijn, of we het eens zijn met de besluitvorming... die in Brussel genomen wordt, zonder medeweten van de bevolking of de, de overheden. Vindt u dat er niet? Het gaat ook even bij, te, bij de beginvraag hier in de lijn 1 terug te komen. Gelooft u in Europa? Mag ik daar? nog ik dat de heer Schreuder aan... wel duidelijk is? Mag ik, wel mag, ik, mag ik wat aan toevoegen? Um, de vergelijking met het de derde rijk is natuurlijk volstrekt omkies. Tegelijkertijd heeft uh, de heer Schreuder wel een punt als hij constateert dat uh, de Europese Unie ooit opgezet om ervoor te zorgen... dat er op dit continent vrede en welvaart zou zijn... op dit moment via de band van de euro... in een deel van de Europese Unie uh, de terugkeer van fascisme uh, stimuleert. Als je ziet wat er in Griekenland gebeurt... waar binnen vijf tot zes jaar 30 procent van de economie is weggevaagd... dan zie je dus dat je te maken hebt met een, uh, een staat... die niet meer de sociale uh, diensten kan leveren die het daarvoor leverde... En het een fascistische partij die dus in dat gat springt. om vervolgens via dat leveren van diensten. ook electorale steun te creëren. En dit is natuurlijk wel ontzettend pervers. Hè? Een Europese Unie opgericht om nooit meer fascisme. in Europa te realiseren. Via de band van de euro zorgt ze ervoor dat dat fascisme alsnog terugkeert. Thijs Berman, kan een referendum dan toch meer duidelijkheid brengen? Bijvoorbeeld over die, die, die, echt die, die geloofskwestie in Europa. Nou, ik ben zelf nooit zo geporteerd geweest voor referenda. Tenzij je dat in een land met een lange traditie vestigt... zodat mensen gewend zijn aan nadenken over referenda, zoals in Zwitserland. Daar functioneert dat goed. Dit, maar got, dit, dit soort gevoelens is, zijn manifest. Absoluut. Maar, en, en die dat, en is, zouden in een referendum absoluut. toch heel duidelijk tot uiting kunnen komen. En ik vind dus ook dat als we verder gaan in die Europese eenwording op financieel-economisch vlak... dan zou dat niet moeten via een door de regeringsleiders afgebroken afgesloten pakt. Maar dan zou dat moeten via de koninklijke weg van een conventie, zoals ook de Europese conventie heeft geleid tot het nieuwe verdrag. Een conventie waarin je nationale parlementen trekt, waarin je de regeringen mee laat doen, waarin je het Europees parlement betrekt. En dan een democratische discussie voeren over oké, we weten dat we meer moeten samenwerken. Hoe gaan we doen? Ik mis in deze opzomming nog steeds het element volk. Ik dacht dat het volk vertegenwoordigd werd in parlement. Ja, maar natuurlijk. En toch zijn de mensen, toch herkennen heel veel mensen ze zich er niet in. Hoe vertegenwoordigd ze ook worden. Ja, nou ja, als de enige democratie is die van de directe, namelijk via referenda, dan is dat niet mijn opvatting van democratie. Ik geloof dat een democratie vertegenwoordiging nodig heeft. Maar mag ik, daar wil ik wel even op reageren. Ik ben het daar in principe mee eens. Uh, ik ben alleen wel van mening dat op het moment dat je Um, een conventie of, want op dit moment natuurlijk gebeurt... we zijn bezig met het proberen de artikelen in de bestaande verdragen... zoveel mogelijk op te rekken. Ten einde alsnog tot een begrotingsunie te kunnen komen. Wat mij betreft zijn dit wijzigingen aan het constitutioneel verdrag... wat de Nederlandse staat impliciet heeft gesloten met het eigen demos. Op het moment dat je aan die constitutionele relatie... verandering aan het aanbrengen bent... en dat doe je door een stap te zetten richting begrotingsunie... dan denk ik dat zwaardere democratie middelen noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen... dat er draagvlak en legitimiteit is voor diezelfde stap. Uh -huh. En daarom een referendum. Dat zou wat mij betreft, en dat is second best... ook nog kunnen via gekwalificeerde meerderheid... van de beide kamers in, uh, in Den Haag. Maar er moet een zwaardere democratische procedure zijn... voordat je dit soort dingen doet. Het wat grote bezwaar op dit moment is... en dat is weer een respons op meneer Berman... idealiter zou dit natuurlijk in de vorm van een conventie moeten. Maar wat er nu gebeurt... Gebeurt, en dat is wat mij betreft toch wel degelijk politics by stealth... wat er nu gebeurt is dat de bestaande verdragen zodanig opgerekt worden... dat die conventie niet mogelijk is. Want bij Europese regeringsleiders en bij Europese commissie... bestaat een grote, grote huiver voor het volk. En dat is op zichzelf natuurlijk een prangende constatering. En zo blijven ze tegenover elkaar staan, Thijs Beerman. Nou, ik geloof eerlijk gezegd helemaal niet dat er zo'n huiver is voor het volk... Wel, elke politicus is bang voor verkiezingen hoor, daar niet van. Maar huiven voor het volk nee. Ben jij huiverig om, voor het voor het volk? <laughs> Bij verkiezingen wel natuurlijk. Be maar over voor de aanhang van de maar, hè? maar over het algemeen. Nee, natuurlijk niet. Ik ben een democraat. Hoeveel mensen spreek jij op straat gewoon in Brussel? Oh, in, in Brussel ben ik aan het werk. Ik, in Nederland spreek ik mensen op straat, in Groningen, in, in Amsterdam, in Leiden, waar ook. Ik, waar het mij om gaat, is niet. Dat die regeringsleiders bang zijn voor het volk. Ik vind hen onverschillig ten opzichte van de enorm stijgende werkloosheid. Ik vind hen onverschillig ten opzichte van de gigantische jeugdwerkloosheid in Zuid-Europa. Dat is nog veel ik, erger ik vind, nog ik vind, veel ernstigere beschuldiging. En dat vind ik ernstig. Ik vind het buitengewoon kwalijk. Dat de 3% norm uiteindelijk belangrijker is. Maar dat is ook dan voor jouw eenheid, eigen dan in De Nederland eenheid in zo. deze samenleving. Ewald Engelen, ik ben een democraat en de uitslag van deze verkiezingen heeft deze coalitie opgeleverd. Maar men had natuurlijk ook Daar kun je andere over... inzet in die ja, regeringsonderhandelingen ja, ja. kunnen doen. Want kun Dat is klaar, het eerste he? punt dat gesneuveld is. Ja, we hebben een evenredige vertegenwoordiging in Nederland. Wil je geen coalitie, dan moet je het kiesstelsel veranderen. Nee, maar Men had natuurlijk ook over links kunnen gaan met maar een je... grotere coalitie. Dan had men je... kunnen doen, heeft men Goed. niet gedaan. Ja, de tijden, dat de, dat de de tijden hebben ons dit ons opgeleverd. Aan de telefoon, André is nog aan de lijn. Ja, ik hang. <laughs> Vertel, wat is, wat is jouw geloof in Europa? Of, of, of wantrouwen? Hoe, is, uh, hoe ben je gestemd? volgende. Uh, we leren niet van de geschiedenis. Dat, dat is eerder gesteld. Ik, ik doe een op, opzomming van mislukkingen. Dat is Julius Caesar, het Romeinse Rijk. Dat is Karel de Grote met zijn Rijk. Monetaire, monetaire systeem wilde hij invoeren dat is napoleon in zijn zelfzucht dat is adolf hitler met zijn duizendjarige rijk en nu de EU bulgaren stelen onze koperdraden van de trein de trein zat stil Tja. Dat, dat, is, dat is het effect. Kortom, dat gaat niet lang meer duren. Uh, meneer Van der Rest. De trein, uh, de trein staat stil als de Bulgaren het koper hebben gestolen. Ja, maar dat is toch niet het enige probleem nee, met de viera. We, we, ja, ja, we, we hebben ook meneer Van der Rest aan de telefoon. Ja, ik ben 84 jaar. Ik ben in Nederland geboren. Ik ben een Nederlander en ik ben in Europa geboren. Dus ik ben en blijf een Europeaan. En dan over referendum, eh, gewoon heel, heel simpel, Europees referendum. Er is wat aan de hand in Brussel over bijvoorbeeld, dat, dat die wat zo in het, het, het, het vee wordt gepompt. Heel Europa stemt erover, ja of nee, 13 nee, eh, eh, eh, eh, 14 ja, dan is het ja, dan gaat het eruit. Dus Europees referendum. Elk land stemt over een probleem in Brussel. Als het niet noodzakelijk zelf met de problematiek worstelt, zegt u. Juist. Yes. Dan dat, weet u... dat kan iedere Nederlander en iedere Europeaan kan stemmen wat hij wil. Thijs Berman? Mevrouw, ik zou dat best mooi vinden. Eén Europees het is meneer van de rest. Voor... Oh, pardon. <laughs> nee. Eén uh, Europees referendum, maar er zijn landen waarin dat niet kan. Duitsland heeft heel slechte ervaringen met, uh, met uh, referenda en, en populisme... en wil dus nooit een referendum houden. Ze zijn dus landen die dat niet gaan doen. Mm -hmm. Maar in principe vind ik het op zichzelf een mooi idee. Maar dan nog, gelet op de opsomming van daarnet... He, over het, het, de moeilijke houdbaarheid van rijken... <laughs> uh, en, en, en los van het koperdraad, wat natuurlijk een probleem is, is... is er een hele reeks van heel weerbastige problemen. Ja. Uh, het milieu, de, uh, de arbeidsmarkt... dat ga je niet noodzakelijk per referendum steeds oplossen. Hoe pak je het, het veel concreter aan? U zegt het terecht. Er zijn... Hele grote grensoverschrijdende problemen, die moeten we aanpakken. Daar is de Europese Unie een timmerkist voor. Dat kan daarmee. Dat moet dan wel op een democratische manier gebeuren. Maar het gaat maar vrede en veiligheid, klimaat, energie, uh, transport, uh, economie, interne markt. Al die zaken kunnen we echt niet in ons eentje als Nederland oplossen. En dat moeten we samen oplossen. Nee, maar ik, dacht, ik vind dat beeld van die timmerkist, timmerkist heel erg uh, frappant. Want daar gaat het natuurlijk Ewald Engelen ook over. Het gaat over... Oh yeah dat instrumentarium in die timmerkist vervolgens de hand neemt, toch? Nou ja Ik ben begonnen met het proberen duidelijk te maken... dat we echt moeten onderscheiden uh, de problemen van de Europese Unie... en van de eurozone. Uh, wat mij betreft is het inderdaad zo dat we geconfronteerd worden... met heel veel grensoverschrijdende vraagstukken... Mm. die te maken hebben met het lijstje wat u net opzomde. Mm. En daar heb je dus inderdaad multilaterale organisaties... of multilaterale verdragen voor nodig om dat onderling goed het te kunnen zijn regelen. Het zijn stuk voor stuk pragmatische dus problemen is, absoluut, die pragmatisch maar, moeten maar worden er is ook, opgelost. En dat is allemaal ook allemaal prima gegaan. De Europese Unie als zodanig heeft eigenlijk nooit of nergens last gehad van grote uh, gebrek aan democratische legitimiteit of democratisch draagvlak, zolang het beperkt bleef tot het proberen pragmatisch op te lossen, technisch op te lossen van dit soort vraagstukken. Okay. Het probleem is pas gekomen toen we de euro geïntroduceerd hebben. Want waar we nu achterkomen is dat bij de introductie van deze muntunie, we dus ook inderdaad ten aanzien van onze politieke instituties, ten aanzien van onze beslissingsrechten die we op nationaal Niveau verankerd hebben in een constitutie een stap moeten zetten richting federalisering. En ja. dan lopen de spanningen op. En waar ik me nou in zit. Zo ik, dus, ik zou dus inderdaad, ik bedoel, ik, wat, wat mij dus steeds meer zorgen baart, en dat is wat ik de afgelopen vier jaar toch eigenlijk steeds meer ook ben gaan inzien, is dat deze stap naar een monetaire unie eigenlijk een stap te ver is geweest. En dat je dus. Uh, constant geconfronteerd zal blijven worden... met enorme onevenwichtigheden binnen die euro, eurozone. En die ga je Ewald. niet oplossen. Thijs Berman. Het gekke is, ik ga een heel end met Ewald Engelen mee. Dat hoor je. Ik zeg, er is allerlei... Waarom is dat, terwijl... dat gek? Ja? Ja? Ja? Uh, <laughs> omdat je verwacht natuurlijk... Je verwacht natuurlijk dat die Berman van de PVD... ja, er wel tegen zal zijn. Nou, nee... Ik vind ook dat er heel veel democratisch tekort is geweest in die besluitvorming. sinds de eurocrisis is losgebarsten. En dat die euro, daar kun je allerlei. Maar dan, dan zit je in een coalitie. in dat burgerinitiatief van jullie. met een Thierry Baudet. die terug wil naar de 19e eeuw. naar muntjes, naar een Duitsland wat eventueel wat hem betreft. ook wel uit elkaar kan vallen. terug in de graafschapjes en de hertogdommetjes. Dan zit je in een coalitie. met zeer reactionaire. nationalistische figuren. zoals deze Thierry Baudet. En daarmee kom je dus niet verder. Daarmee pak je het klimaatprobleem niet aan. Daarmee zal je het probleem van armen en rijk in de wereld niet aanpakken. Want dat kan ze allemaal uiteindelijk geen bal schelen. Het enige wat, waar het dan om gaat voor zulke figuren is... terug naar de nazistaat en de, en de unieke soevereine macht... die helemaal hol is geworden, want de wereld is nu eenmaal verknoopt. Die Nazistaten zijn, zijn wij toch inmiddels wel gepasseerd, zou ik zeggen. Nou, nee, als je hoort, als je ja. luistert naar de inbellers, dan kan je constateren dat dat niet het geval is. Ik wil hier even op reageren. We zijn hoe dan ook met elkaar verweven. Onvermijdelijk. Ja, absoluut. Maar tegelijkertijd moet je ook rekening houden met de diepgewortelde geschiedenissen van deze nationale politieke absoluut. culturen. ik wil hier even op reageren. Kijk, eigenlijk, ik, ik, ben, het, ik ben het ik ben het ermee eens dat ik uh, terecht ben gekomen in een wonderlijke coalitie van mensen waar ik het op allerlei andere punten absoluut niet mee eens ben. En eigenlijk zou je daar dus een, een, een, een, een andere conclusie uit moeten trekken. Ook in het burgerforum Namelijk, is niet iedereen eens. Nee, natuurlijk niet. Nee. We hebben een soort minimale positie gevonden over um, deze overdracht in het kader van uh, de eurocrisis, die mag niet plaatsvinden dan nadat er een volksraadpleging heeft plaatsgevonden. Dat is het. En verder ver, uh, verschillen we diep en hardgrondig over allerlei aspecten rond die Europese Unie van mening. Ja, me maar dit is, dit, is een, dit is een gelegenheidscoalitie die op zichzelf alleen maar een uiting is... van het feit dat de partijen die dit veel eerder hadden moeten oppakken... het zo vreselijk hebben laten afweten. Mm -hmm. Waar is GroenLinks? Waar is D66? Waar is de Partij van de Arbeid? Jullie zijn akkoord gegaan, deze partijen zijn akkoord gegaan... met een begrotingsunie, de stap richting een begrotingsunie... die gegrondvest is op fout macro-economisch beleid. De eindtune kl uh, klinkt. Hoeveel handtekeningen heeft Burger Forum al in het kort? Ik hoop dat we nu richting de 23.000 gaan. Thijs Berman, ga je gerust naar Brussel? Naar ga... deze discussie? Ja, ik zit te proberen daar beleid te maken en iets te doen. Ik, vooral dan voor de arme landen in de wereld, want die hebben de Europese Unie hard nodig. Goed zo. Dat klinkt naar iemand die gewoon toch gewoon zijn weg gaat doen in Brussel.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 Luister straks van half 2 tot 2 naar Stam.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.